De dood van de marktkoopman Een 16 hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering Bewerking de Anna Bosman Regie te Goede. Laatste deel Ja, hallo. Commissaris. Ja, die is ook hier. Ja? U bedoelt bezuur? Hm? Het is niet waar. Een werphengel? Oké, okay, okay, commissaris. Wij volgen. Ja, over vijf minuten bij de poort, commissaris. Bezuur? Ja. Het is bezuur? Ja, hengel. Ja. Een werphengel. Hengel. Ik moet maar op het idee komen. Om twee opsporingsambtenaren in een wrak als dit rond te laten rijden. De Gier, we rijden naar het huis van de Zuur. Zorg dat je vlak achter ons ligt. Ja, ik kom het Dat we er niet opgekomen zijn. Hè. Het is toch zo simpel. Een werphengel. de uh, Gier, zal ik maar rijden? Dat zit je toch altijd te zeiken over mijn rijden. Ja, cadeau zo wel. Nee, ik laat me vandaag niks meer uit handen, hè. Moet je het ook niet doen. Je reed weer door rood licht. <laughs> Hoe zou jij achter een auto blijven die door oranje rijdt? Waarom rijdt die idioot zo hard? Het ene remlicht van de commissaris werkt niet. Ik vond je dat de garage daar niet op let. Tjur, bezuinigingen. Ah, daar is het. Woont die klootzak daar? Onze verdachte woont daar. Ja, Kadozer gaat even kijken of meneer de zuur aanwezig is. U kunt in de wagen blijven. Sluiten. Natuurlijk blijven we in de auto. Wij doen niks. Hoe die slijmers zien lopen. Inspecteur Vlijm scherpt zelfs. Uh, meneer, heeft u nog oude kranten voor de politiesportvereniging? Ja, we zijn al aan het sparen voor nieuwe werphengels, ziet u? Brigadier. Adjudant. Is het nou uit? Ja, adjudant. Mooi, brigadier. Ah, kijk, daar komen cadeaus alweer terug. Oh. Hebben zeker geen oude kranten. De heer. Meneer. Ja. Meneer van Jus niet aanwezig te zijn. Gelet let op het tijdstip zullen we eerst even gaan lunchen. Begrepen en uit. die zaak hier. Ja. Hij stilde hier. En toch nog een botje warm vlees. Nee, dank u commissaris. Ik heb genoeg. Zit je wat dwars, brigadier? Nee, er is niks. Nou, meneer heeft misschien een paar andere dingen aan zijn hoofd. Ach, dwars toch? Zit die rat hier nog steeds dwars, jongen? Ja, een vuile, smerige rotstreek. <laughs> Neem nog een beetje pindersaus, brigadier. Ja, nou, meneer Silver is wel mooi geweest, hè? Om even tot de zaak te komen. En meneer Silver denkt dat het bezuur op zijn terrein is. Bent u er wel eens geweest, meneer Silver? Ja, één keer. Ja, het is waar dat Agen met Klaas had gebroken, maar ze hadden nog wel eens contact. Hé, hey, Agen! Hey, huh? Klaas, wat, uh, wat was er? Ah, fijn dat ik je weer eens zie. Ja, was jij maar blij. Nou, uh, waarvoor heb je me laten komen? Oh, ik heb dat bedragje van je teruggekregen. Had je het niet meer nodig? Ik moet jouw geld niet meer. Agen, jongen, we hebben toch altijd prettig zaken gedaan? Gedaan? Ja. Nou, maar wat, er staat nog een portie. Dat komt eraan. Dat komt eraan met rente. Hoi. Mag jij het maar over? Ah jongen, dat, dat steekt toch niet op een dag? Hé, hey, ik hey, moet je kijken. Ik heb een nieuwe bulldozer gekocht. Rond je rij jagen. Toen hebben we allerlei spelletjes gedaan met dat ding dat een paar ton kost. Nou, dan gaan we dat speelgoed maar eens bekijken. Uh, brigadier, neem jij even contact op het wagen 401? Dan hebben we tijdige assistentie. Ja, kan we zijn. Oké, okay, vier en alleen hier de 6-23. stellen jullie wat verwekt op, we komen met twee wagens. De zwarte Citroën van de commissaris. Wat doen we als jullie daar aankomen? Als we het terrein opgereden zijn, zetten jullie je wagen dwars op de ingang. Dan is de boer afgesloten. Als we assistentie nodig hebben, geven we een teken. We ja, hebben het begrepen, dit. Oké, okay, vier en alleen over en uit. Hier moet het zijn. Krefra. Jullie draaien rechts het terrein op. Wij gaan schuilen links bij die werkkate. Jullie stappen uit en lopen onder onze dekking naar die kate. En kijken of bezuur daar zit. Begrepen? Begrepen commissaris. Goed. Vraag 401. Jullie blijven voor de uitrit staan. en geven vandaar vandaag dekking naar de karabijn. Als er geschoten moet worden eerst een waarschuwingsschat. Begrepen? Vraag 401. Begrepen commissaris. Ik zie nog niks. Klopt. Nou, we staan nog op het speelgoed hier. Duimpje! Dat is hoofd! Monsieur! Houd! Wij staan, monsieur, en we schieten! Ik heb Hij het alleen. Oké. Nog een boeldozen. De tonte zilver is gek geworden. Nee. Maar jij ga je bezoek op zoeken. Tien, ze zijn rond de cabine Kijk al Die is de geweest! Vier. We kijken. Verdamme. Rustig maar, jongen. Bedankt, commissaris. Alles ja, goed? Ja, cadeau zo. Ga jij maar eens naar het bureau met de gier. Hij is niet goed geworden. Eh, kan ik me voorstellen. Toen ik het zag, ging ik al over mijn nek. Ja, eh, laat me cadeau zo. Ga je maar oh. door. Hm. Commissaris. Ik kon niet anders. Ja, daar hebben we het nog over, meneer Silver. Gaat u met mij mee naar het bureau? Ja. We hebben nog even wat af te handelen. jij regelt hier verder alles. Welkom, wel, commissaris. Commissaris, wat moeten we met dat hoofd? U kunt alles verder regelen met ja. dat Jiland Gerpstra. Kom, meneer Zilver, we gaan. Denk je dat ik dat verhaal geloof? Kom oh. Moeder, lees dan morgen even de krant, ja Krant? Onzin, niet alles wat in de krant staat is waar Dan moet je eindelijk eens een goede krant kopen Daar staat niks in Bijna niks, maar toch wel dat de moordenaar zijn kop verliest Ze schrijven maar, ze doen maar Dus voor jou nog geen reden om met die onzinverhalen veel te laat thuis te komen maar Moeder, ik ben bij de politie Kan me niet schelen, ik ben je moeder En als je te laat bent met eten, dan bel je, dat hadden we afgesproken Ja moeder Weet je wat ik doe? Ik zou je eens lekker in een heet bad stoppen mm. hè? En doe je ook voor die domme dingen Ik? Die anderen doen domme dingen Moet je kijken, je hele kraag zit onder het bloed Nou, even naar de stomme hij zou ik denken Mens, ik toch niet, je lijkt mijn moeder wel Ik ben je moeder niet Nee, dat weet mijn zuster ook wel Kijk Henk Ja, kijk Henk Ik weet precies wat je gaat zeggen Henk, kan je niet even bellen als je later komt? Nou, nee, Henk kan niet even bellen als hij te laat komt. Henk is bezig. Altijd? Ja, Henk is altijd bezig. Henk werkt. Ja, Henk werkt bij de politie. Juist, ja. Dat vertel ik al 25 jaar lang. En ik kan niet onder het verhoren van een verdachte zeggen... Uh, sorry, verdachte. De adjudant Grijpstra moet even naar huis bellen... om te melden dat hij niet komt eten. Dat vraag ik ook dat, niet dat van Dat valt in je, je mond. Oké, okay, ik zeg al niks meer. Ah, kindje, kom nou. Hé... Hey. Er is niks. Hé, hey, er liep alleen wat uit de hand. Dat eten kan ik wel weer weggooien. Dan ben je gek. Dan eten we samen. We eten helemaal niet samen. Ik ga naar huis. Maar ja, ik, ik wil met je praten. Hé, hey, ik, ik, ik wil met je eten. Ik wil met je trouwen. Andere keer, Ines. Dag. Zo gaat dat, Olivier. Hm. Groot gelijk. Ik kan het er ook niks aan doen dat die bezuur zijn kop kwijtraakt. Hè? Jij begrijpt me. De telefoon. Laat de bellen. Het zal de volgende zaak zijn. Ze doen maar. Morgen is er weer een dag, hè, Olivier. ...heeft geluisterd naar het laatste deel van de dood van een marktkoopman... ...naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering... ...in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Piet Reumer, Hans Hoekman, Robert Sobels, Kees Broos... ...Ger Smit, Jan-Anne Drent, Hans Dagelet, Jook van der Berg... ...Riet Wieland Los, Kees van Ooyen en Veen, ...techniek André Jansen en Leon Dubois, regie mijnde te goede...